Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De leider van het anti-regeringsproces in Paramaribo, Stefano Biervliet, heeft zich gemeld bij de Surinaamse politie. Er werd gezocht vanwege de demonstratie waarbij mensen vrijdag het parlementsgebouw bestormden. Demonstranten richten vernielingen aan, stichten brand en plunderden winkels. Biervliet zegt dat hij niets met de rellen te maken heeft. Volgens hem scheidde een groep zich vrijdag af van het protest en ging daarop naar het parlementsgebouw. De Turkse regering roept vastgoedeigenaren op om onderdak te bieden aan slachtoffers van de aardbevingen. Ze kunnen hun leegstaande appartementen en huizen via een speciale website aanbieden. Mensen moeten daar minimaal drie maanden kunnen verblijven. Gehandicapten, ouderen en chronisch zieken krijgen voorrang. De woningen en huurprijzen moeten wel acceptabel zijn, zegt vicepresident Oktay. Lokale autoriteiten moeten bepalen of dat ook zo is. Oktay waarschuwt dat de overheid hard zal optreden als eigenaren te hoge huurprijzen vragen aan de slachtoffers. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft de Chinese topdiplomaat Wang Yi... ...gewaarschuwd dat spionage met ballonnen nooit meer mag gebeuren. De twee spraken elkaar gisteren op de veiligheidsconferentie in München. Dat was voor het eerst sinds de VS twee weken geleden een Chinese ballon uit de lucht schoot. Volgens China was het geen spionageballon, maar een weerballon. Bij een Israëlische raketaanval op het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus... ...zouden zeker vijf doden zijn gevallen, zegt het leger van Syrië... Daarnaast zouden 15 mensen gewond zijn geraakt. Israël heeft nog niet op de aanvallen gereageerd. Bij een steekincident in een asielzoekerscentrum in Heemserveen bij Hardenberg in Overijssel is iemand om het leven gekomen. Wat de aanleiding was voor het incident is niet bekend. De politie heeft een verdachte aangehouden en is bezig met een onderzoek. Het weer op veel plaatsen is het bewolkt en valt de regen. Vanmiddag wordt het droger in de westelijke helft schijnt af en toe de zon. en Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen overwegend droog bij een graad of 12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 Chocos choc, oude bok en die wordt nu Bobby Klein met de chocos ouwe oude bok.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 Wie heeft de sleutel van de duurbox gezien? Want de plaats is kapot en dat ding zit op zo De kastelijn nam doet de lichtknop en zei hij er nog wat rust. Moet het voor het donker maar zeggen, bekijk het één minuut rust. Maar zonder licht in een café, hoe komt de mens op dat idee? Het werd me trammeland in het donker, je hoort aan alle kanten heen heen de schuimdoos van de juwelen gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de schuimdoos van de juwelen gezien? Want de plaats is gehad en dat ding zit op zand en de mensen die daar woonden aan de zij en overkant. Ik namen op die kralen over. Hey, wat is er aan de hand? Doe er niet meer. Maar de en daar kijk heel achter de sleutel in te scherven achter het glas als je me nou beurt. Wie heeft de sleutel van de tuwbox gezien? Wie heeft de ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de tuwbox gezien? Want de pla Yeah!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 En hoe hoort ze nu het orkest zonder met als in Holland de sneeuw? The feel Reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aan de inschakeling van historische feiten en wereldwaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Mr. the Een voor door, je verdoord gewoon wel de stilling. Gaat het eraf, middelbare dame? Of komen u wel mogelijkheden thuis? Want daar voor ho bestaat het. Water verf, wijt u dit? Band open all Is maar net. De pol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 is no.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 Jonge lief, kom terug, kom toch vlug, harte komt kom toch vlug. Is ik jou toch zo? Kom terug, jonge lief, kom terug. Kom toch vlug, lief, kom toch vlug. Kom terug, kom toch vlug. Kom terug. Kom, terug. kom terug, kom toch vlug. En dat waren de Limburgse zusjes met Kom Terug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 Tot jij weer komen zou, Mari. Eenzaamheid heb jij gebracht, toch blijf ik jou nog trouw. MARIJK Jouw vergeting kan ik niet, maar ik heb toch veel verdriet Maar Ik heb bij jou het geluk gevonden, wat ons samen heeft gebeurd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 Ja.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 Leden. Met de diligence naar Gouda Onze grootvaders reden, zeer voornaam en zeer gedaard Krakend en wiegend door het land, het duurde lang, lang, lang Er veranderde niet veel van jaar tot jaar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 kerst zonder naam, alweer een plaat van hun nu met Lentekind, en daarover hoorde u Gerard Koks met Die Goede Oude Tijd. En de volgende formatie is de Nieuw Voor, was een Nederlandse popgroep die vooral bekendheid geniet door meisje, Ik ben een Zeeman.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 Kijk niet ons om...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 20 jaar, komen wij met onze kinderen voor een feest bij elkaar als het gehad een paar over. Weg. Wees bij elkaar als het gehad paar Over 27 jaar. Over 25 jaar.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 Tussen 1 en 2, ik ben er volgende week zondag weer terug 9 uur hier op de lokale oorlogsleven in dus antwoord. Ik zeg tot ziens en nog een hele fijne zondag.